Het is de volle flank en dan het alsmaar recht. Het is het onbehopen van de gulzigheid. En met het einde zo. In al haar lichaamstaal vandaag de eenzaamheid. In al haar mooiste liefde heeft haar pijn gedaan. Hoe in een In dat huis daar woont een man. Die man daar schuilt een vrouw. In vrouwen groeit een eindeloos en in Holland staat een huis. In dat huis daar. Geld vrouw. In vrouwen groeit een einde.